Maar nu eerst het NOS Nieuws van 10 uur. Marion Koekoek -Koek met het NOS Journaal. In Noord-Laren wordt vanavond de eerste marathon op natuurreis van dit seizoen gereden. Daarmee heeft de Groningse plaats het Overijsselse Haaksbergen verslagen... waar de afgelopen vier jaar de eerste marathons werden verreden. Ook Gramsbergen en Veenoord wilden de eerste marathon organiseren. Vanavond om 6 uur gaan eerst de vrouwen in Noord-Laren het ijs op voor de marathon. Om 7 uur zijn de mannen aan de beurt. De Cambodjaanse premier Hun Sen zegt dat niemand zal worden gestraft voor de ramp vorige week op een brug in de hoofdstad Phnom Penh. Daar brak paniek uit in een feestvierende menigte en kwamen meer dan 350 mensen om het leven. Er kwam direct veel kritiek op de overheid die te traag zou hebben gereageerd. Volgens de premier was er sprake van onoplettendheid en verwachtte niemand dat dit zou gebeuren. De grootste fout is dat we de situatie niet helemaal begrepen, zei Hun Sen. Zolang de RMS in Nederland rechtszaken mag aanspannen tegen leden van de Indonesische regering... zal geen Indonesische minister Nederland bezoeken. Dat zegt de Indonesische ambassadeur Habibi in het Financiële Dagblad. De RMS, de Republiek der zuid wil dat de Molukken onafhankelijk worden van Indonesië. De RMS spande vorige maand een rechtszaak aan tegen president Yudu Yono... wegens schending van mensenrechten vlak voor zijn bezoek aan Nederland. Yudu Yono was daar zo kwaad over dat hij zijn bezoek afzegde. Zulke rechtszaken hebben volgens ambassadeur ...ambassadeur Habibi uiteindelijk gevolgen voor de betrekkingen met Nederland. Het Witte Huis heeft de publicatie van geheime stukken op de internetsite Wikileaks scherp veroordeeld. Washington is bang voor een wereldwijde diplomatieke crisis. Wikileaks is bezig met het publiceren van 250.000 berichten... ...die naar en vanuit Amerikaanse ambassades ambassade zijn verstuurd... Daarin staat onder meer dat China het Amerikaanse internetverkeer wilde saboteren. En dat de Arabische landen aandrongen op een luchtaanval op Iran. De Russische premier Poetin en president Medvedev worden aangeduid als Batman en Robin. Het weer, eerst bewolkt met in het oosten wat sneeuw. De sneeuw breidt zich uit naar het midden en westen. Het is rond het vriespunt. Dit was het NOS Show.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 contemplating Een geweldig begin, hoor. De uh, Mirrorheads en vanuit uh, in Bangkok, uit 1984. 4FM voor Zandvoort en de regio. Zo ik allerlei uh, rare schermen voor me? Op ah toe. ja, maar dan krijg je wel die technici hier Jongen, jongen, wat was dat nou weer? Maar goed, hij is alweer al weg. Hij, al hij werkt weer. Ja, laatste uur alweer tussen 4 en 5. Welkom terug, luisteraars, bij, uh, hier live vanaf het uh, gasthuisplein. Wat gaan we doen, Albertje? Nou uh, we hebben nog. Uh, als we kijken of we nog een tijd hebben voor de regionale nieuwtjes. Uh, en voor de rest gaan we even uh, wat sportnieuws van, uh, naar, het, voor naar het buitenland. We gaan voor het golfnieuws naar Dubai. Want daar wordt het WK uh, golf verspeeld. We kijken even vooruit naar de Klas El Clasico van maandag. En dan heb ik het over voetbal. Barcelona tegen Real Madrid aanstaande maandag om 9 uur. Uh, ja, dankzij het, het feit dat PSV onderuit is gegaan. heeft FC Twente weer uh, kans om, uh, om aan de kop van de Eredivisie te komen dit weekend. En we kijken even vooruit naar morgenochtend 8 uur, want dan start de finale, de laatste race van het Deutsche Tourwagenmeisterschaft. ook vanaf Dubai. Dus uh, genoeg nieuws, het laatste uur en nog wat regionaal, een nieuwtje. Dus Oké, okay. voor... nou en we hebben nog een, uh, een nieuwtje voor de luisteraars op maandagmorgen, hè? Maandagmorgen, ja, oh ja, de maandagmorgenploeg, want... de maandagmorgenploeg, de maandagmorgenploeg, ja, ga je gang. Ja, want uh, we zenden drie uur lang uit op maandagmorgen. Dus gewoon ja. we weer vanaf acht uur helemaal live. Dankzij de jongens van het TD is dat we zijn herhalingen live. weer, weer up-to-date. En kunnen de maandagmorgenploeg weer drie uur van ons genieten. Terwijl wij we gewoon weer aan het werk zijn. En dan zeggen we welkom en een goede morgen. En hier is met ons <lacht> de Baggy Trousers. Madness en de Biggie Trousers. Eens even kijken of we het weer kunnen beïnvloeden met de volgende plaats. Eens even kijken of dat gaat lukken. Je weet het maar nooit, hè? Nou ja, dat lukt denk ik niet, want uh, meteopagina.nl is altijd het juiste weer, hè, voor Zandvoort. Oké, okay, nou, een klein beetje sneeuw kunnen we best wel gebruiken. Ah, die hebben we al gehad, maar door. die zal weer Let it snow. Ik ben wel een beetje van de sneeuw, maar jij bent weer van dat andere. Hè? Dan gaan we ook meteen even erachteraan ja, ja. Uh, <laughs> Jij verwacht de regen vanmorgen. Ik verwacht de regen, ja. Walking in de rain. Nou, dat willen we helemaal niet hebben, want morgen hebben we natuurlijk uh, de grote feestmarkt. Het wordt mooi weer. van de 10 uur ochtends. Het is fris, maar die kan je erop kleden. Iedereen is van harte welkom. Ga morgen gewoon gezellig het centrum in. Overal kraampjes. Wat wil je nou nog meer? 335 En gezelligheid kraampjes. op straat. Dus kleed je goed aan en geniet morgen van een heerlijke feestmarkt van 10 tot 5. En geen regen. Door heel geen zandvoort. Barry White zingt er wel over, maar ik heb liever no rain. Ja, houdt ja, het over sneeuw. Ik heb ook no rain bij me trouwens hoor, dus ja. dan ga ik ook zo dadelijk even draaien. Nou, op, Is deze walking in the rain with one alone? <laughs> Everyone's trying to get out of the rain. Oh, it feels so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 so warm and free, made our dream a reality, and, it lasts and ever. with every step we take, and every breath we take, darling, just you. En dan loop je dan over de feestmarkt. Ja, maar nee, het gaat morgen niet regenen. Nee, nee, nee, morgen nee, nee. wordt een prachtige dag. Gelukkig maar gewoon gezellig genieten vanaf 10 uur in de ochtend. Ja, en zoals uh, uh, gezegd aan het begin van dit uur hebben we nu internationaal golfnieuws. En daarvoor moeten we naar Dubai, want namelijk na de... Robert-Jan Derksen heeft zich naar de tweede dag van het Dubai World Championship gehandhaafd in de subtop. De 36-jarige golven ging rond in de 70 slagen, wat hem op een totaal bracht van drie slagen onder par. De Nijmegenaar stond op de 17e plaats. Ik speelde goed, jammer van die twee birdies op hole 11 en 12 Bogies moeten dat dan zijn. Maar op deze score kan ik verder in, met deze score kan ik verder in het weekend. Nog steeds mik ik op een plaats binnen de top 10, aldus Derksen. Wiens landgenoot Joost Luiten net als een dag daar eerder daarvoor op level par binnenkwam. De Blijswijker was tevreden met zijn lange spel, maar ontevreden over de, op de greens. Ik gaf mezelf voldoende kansen, maar kon ze met mijn puts niet afmaken. Maar er zijn nog twee rondes te gaan, dus er is van alles mogelijk. Ross Fisher en Ian Poulter hebben na dag 2 de leiding genomen in Dubai. Beide Engelsmannen voeren het leaderboard aan met min 9. En ik kan u inmiddels mededelen dat de derde dag ook al verspeeld is. En die was vanmorgen. Want het is een beetje tijdsverschil in Dubai en Nederland. En de beide Nederlanders staan op een keurige min 5. Na drie dagen keurig in de subtop. En de leider staat toen ik het laatste bericht kreeg nog op min 10. En over welke plek heb je dan? Uh, plek 12, 13 ongeveer. Okay. Dus de jongens doen uh, goed mee. En morgenochtend uh, vanaf uh, 7 uur, 8 uur, nee 9 uur, is de vierde dag ook weer live te volgen via een van die speciale sportkanalen. Dus uh, de Nederlanders doen goed mee. Oké, okay, en jij bent er morgen weer live bij, hè, morgenochtend? Je moet je wel berekenen. Ja, dat dacht ik ook. En dan ja. nog DTM, joh, je krijgt een druk Hartstikke morgen. druk. Could you be a teenager? Could you be a movie star?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 Don't want to take you dancing. Oh, when you're dancing with the world, you can flash your caviar In a million. Don't go high. to the www.zfmzandvoort.nl C'est un bon roman, c'est une belle histoire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 als jij dit uh, origineel draait, dan heb ik dat andere nummer ook tegelijkertijd in mijn hoofd. Klopt, die Paul de Leu die, die, ook... ja, <laughs> die, die blijft er maar doorheen zingen, terwijl die helemaal niet mij zingt. Nee, maar dit is, toch is een grappig originele uitvoering van Michel Vugin. Een belles histoire. Ja, en uh, we gaan even naar Spanje en wel naar de Spaanse premier zelfs, José Luis Rodríguez Zapatero. En als je Zapatero vertaalt, weet je wat je dan krijgt? Go geen de, geen gewoon scho de... gewoon scho de... schoenmaker. Schoenmaker, ja, oké. Okay. Schoenmaker heet die man. Uh, dan uh, wint Barcelona aanstaande maandag de beladen wedstrijd tegen Real Madrid met 4-2. De bewindsman deed zijn voorspelling afgelopen vrijdag op de Catalaanse radio. Zapatero is al geruime tijd fan van Barcelona. Zapatero had mooie woorden over voor zijn favoriete ploeg. Barcelona cultiveert de intelligentie van het voetbal en verandert het in een meer dan een fysieke contactsport. Het lijkt soms meer op een potje schaken. Alle ogen zijn in Spanje gericht op El Clasico. Beide grootmachten staan op eenzame hoogte in de Primera Division. Nummer 3, Villarreal, staat al 8 acht punten achter op koploper Real. Dat 1 punt meer heeft dan Barcelona. De Spaanse klassieker wordt op aanstaande maandag gespeeld... omdat er zondag verkiezingen zijn in Catalonië. En uh, als u zo'n sportkanaal heeft... dan kan u dat maandagavond om 9 uur live meemaken. El Clasico Barcelona ontmoet Real Madrid. Oké, okay, dankjewel Albert-Jan. En we gaan weer wat Nederlands-talig dragen. Ja, dit is zijn mooi, we nog dit is goed. Ja. Nick en Simon zijn nu weer met de single Een Nieuwe Dag. En prutsen lekker door, mannen, naast mij. Komt nog goed. De morgen breekt aan. De dag begint van vooraf aan. Maar er schijnt nu een heel ander licht. De wereld ontwaakt.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 Als jij het legt, als je vleugels niet... Ja, ja, hij helemaal, komt helemaal goed hebben deze plaats echt een klassieker. nee nee ik wil en any place anywhere en anytime cfm race radio <lacht> pit report, <lacht> pit report. <lacht> ja we schakelen over naar nou. de race studio hier in stal naar uh, de heer vos die What? daar zit met We, ja, nee. DTM News. Klopt, live vanaf Shanghai. Oké, okay, hi. Want ik, ik dacht dat het, uh, dat het ook in Dubai verreden werd. Maar nee, morgen de laatste race van het Deutsche Tourwagenmeisterschaft. Waar nog van alles mogelijk is. En ze rijden, een, het is een stratencircuit in Shanghai. Dus één stuurfout en ze, ze belanden in de, ja, in de in metal, hoor. Die dingen, die betonnen palen. Dus het wordt een hele spannende race. En die wordt uh, morgenochtend vanaf 8 uur live uitgezonden door... De ARD en het is ontzettend spannend bovenin de boven uh, want de beslissing is nog niet gevallen wie daar meister wer, wordt. Want de race gaat tussen Paul Resta en Spengler. En Spengler heeft 66 punten en Di Resta heeft 63 punten. Op een derde plaats heb je Peffett, maar die heeft een beetje moeten lossen. Dus er is morgen nog van alles mogelijk tussen Spengler en Di Resta. Het team weer toen is eigenlijk al beslist. Want die gaat naar Salzgitter AMG met Mercedes Benz, want die hebben inmiddels al 123 punten. En de gewone AMG met Mercedes Laurens. Die volgt op 66 punten. Dus daar is het, De teambeertong is al beslist. Net zoals in de Formule 1. Maar de laatste race is nog ook gelijk aan de Formule 1. Nog van alles mogelijk. Morgenochtend 8 uur ARD. En krijgen we nog eens een uh, Nederlander in de DTM? Uh, dat zal wel eens een keer te hopen zijn. Hè? Want die komen, maar ze komen volgend jaar vroeg hè, naar Zandvoort. Op 15 mei. 15 mei. 15 mei al zijn ze in Zandvoort. Dus, dus dat uh, de eerste race? Nee, nee, nee, nee, dat is de derde of vierde de race. Okay. Ja. Nou goed, dat volgend was DTM. Jaar, volgend jaar uiteraard uh, live verslag van die race vanuit Zandvoort, hè Uiteraard. Daar zijn wij weer bij. En hier is Tennessee en de Dreadlock Holiday.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 I'll take it off your hands and you'll be sorry You cross me, you better understand that you're alone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 nog geen webcam hier. Uh, <laughs> ja. Zie je ons een beetje gek doen op deze plaat. <laughs> Geweldig. De Bobby Socks en uh, Let It Swing en Let It Rock and Roll. hier <laughs> word ja, ik er helemaal vrolijk van van dit nummer. Zo, echt wel. Gezellig nummer. Zo op de en, zaterdagmiddag. En, en dan maandagmorgen natuurlijk. Uiteraard de maandagmorgen. Nee, weet je, je waar je ook zo vrolijk van wordt? Nou. Afgelopen vrijdag, gisteravond. Nee, daar word ik niet vrolijk van. Hoor. Nee, jij niet, daar word ik helemaal ik niet vrolijk van. Want uh, dan, hebben we, dan hebben we het over voetbal. Want over PSV heeft voor het de derde, de derde jaar op rij een gevoelige nederlaag geleden... tijdens een avondje NAC. Bij de Brabantse buren gingen de Eindhovenaren deze keer met 4-2 onderuit. Daardoor kan FC Twente, dat zondag op bezoek moet gaan bij NEC... weer naast de ploeg van Vet Rutte komen. Twee weken geleden gingen de tukkers ook al onderuit in Breda. NAC en PSV maakten er in ijskoude Breda een hartverwarmende voetbalavond van. De thuisclub besliste het aantrekkelijke duel vlak nadat men met tien man was komen te staan. Na de tweede gele kaart voor, voor Kees Luiks... Want die moest eraf. En Matthew Amoa was de grote man bij NAC. Met twee doelpunten. Dus er gaat weer wat gebeuren dit weekend. In de landelijke voetbalcompetitie. Het wordt weer spannend. En ook voor de Tukkers natuurlijk. Juist. Als bij winst. Dan staan ze weer aan kop. En ze hebben lekker gevoetbald van de week trouwens. Wel verloren. Maar goed. een superspel. Ze gaan nu naar de Euroleague of zo hè. Ja, zoiets. Euroleague heet dat. Ja. Je wordt een stemmend de voetbalkenner. Dat doet mij deugd. En Ajax gaat ook nog door. Ook in de Euroleague. Als ik het wel heb. Ja. Laten we het hopen. Dat is nog niet beslist. Nee, dat is nog niet beslist. Maar goed, dan kunnen ze dus overwinteren. En dan hebben ze nog internationaal voetbal. En dan komt er weer wat geld in het laadje. Hey, einde van het jaar komt eraan met allerlei hitlijsten. Bijvoorbeeld ja. de top 2000 bij Radio 2. Ja. Maar wij gaan ook heel veel doen zo tegen het eind van het jaar. Begin van het nieuwe jaar. Zo hebben we 2 januari het volgende. Elke vrijdag hoor je bij ZFM de Euro Breakdown. Hier hoor je de 40 beste hits van Europa op een rij. Maar dat is jou. Dat is jou.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 op zaterdag elke zaterdagmiddag tussen 2 en 5 te horen bij CFM. En niet alleen op zaterdagmiddag tussen 2 en 5, maar ook op uh, maandagmorgen. Ja, dan moeten we wel vroeg bed uit, hè? Vroeg je bed uit om 8 uur. Om 8 uur beginnen we ze Zit, al... Zitten wel weer te babbelen. Van 8 tot 11. Chill, jongen. Oh. Geen tijd meer om uh, gewoon een, een reguliere baan te zoeken. Nee, maar we gaan de plaat draaien, want het is nou maandagmorgen. Dus uh, ja. speciaal voor de maandagmorgenploeg. FC Twente staat inmiddels weer aan van van de visie. <laughs> Jij weet ook alles, hè. Kom. Niet te geloven. The Boomtown Reds are here and I don't like Mondays.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 Nee. nee, maandag, nee. nee. nee. Geen maandag. hadden ze vroeger een jingle oh. bij een radio -station? jouw beste maandag. Oh. En dan denk ik van, nou, hoe komen ze thuis? Die moet oh. nog komen. Ja, <laughs> inderdaad. Oh, dan heb je zo'n lekker weekend gehad en dan mag je weer naar de baas toe, weet ja. je wel. Speciaal voor alle mensen, op maandagmorgen draaiden we de Boontown Rats. En I Don't Like Mondays. En daarmee zijn we weer aan het uh, einde gekomen van uh, deze aflevering van Zolvert op Zaterdag, Albert Jan. Ja, die tijd vliegt hè. De tijd vliegt voorbij. We hebben het maar... weer uh, met plezier gedaan. Ja, uh, dat is weer echt uh, helemaal leuk. Helemaal uh, op toppie. Uh, al het nieuws topie. kunnen, uh, kunnen uh, volgen. En uh, volgende week dan, uh, zijn we er weer zo dadelijk Entertainment for You. Ja, en... Uh, Tussen vijf en zeven. Ik ben benieuwd wat de heren gaan doen. Nog iets uh, heel speciaals? Niet dat weet. Nee? Niet weet. Gewoon uh, rustig aan. Ja, we gaan rustig uit. Oh, rustig aan, maar blijf ru luisteren. Ru rustig aan, oké. Okay. Want zoals een collega van ons altijd <laughs> zegt, ook de andere programma's zijn de moeite waard. Zijn meer dan de moeite meer waard. Meer dan de moeite waard. En wij zijn er volgende week weer. Oké, okay. nou de studio uh, wordt inmiddels verbouwd, dus uh, wij gaan er vandoor, door, uh, Albert-Jan. Oké, okay. wij gaan daar bespreken. Tot we volgende week. Tot volgende week.